Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het Nederlandse elftal heeft ook de derde groepswedstrijd op het WK Voetbal van Chini gewonnen met 2-0. Dat betekent dat Nederland groepswinnaar is geworden. De eerste doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Leroy Fer, die net was ingevallen. In de blessuretijd maakte een andere invaller, Memphis Depay, de 2-0. Nederland speelt nu zondag in de achtste finales. Later vanavond wordt bekend wie dan de tegenstander is.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 De Tweede Kamer wil dat de bezuinigingen op de AIVD volledig worden geschrapt. De AIVD moet 70 miljoen euro inleveren en daardoor verdwijnen er arbeidsplaatsen. In een nota van de dienst die vorige week uitlekte staat dat de AIVD door de bezuinigingen niet meer in staat is om jihadisten in Nederland goed te volgen. Kort op de inlichtingendienst is volgens de partijen in de Kamer daarom op dit moment zeer onverstandig. De brand op een vissersschip in de haven van Scheveningen is nog steeds niet geblust. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Vanwege de hitte onderin het schip kunnen de brandweerlieden moeilijk in de buurt van het vuur komen. De brand begon volgens de kustwacht vanochtend rond 9 uur met een ontploffing. Op de kade in Scheveningen staan ambulances klaar voor als er mensen gewond raakte, raken. Eerder werden twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Na de vondst van een drugslaboratorium in het Zand in Noord-Holland zijn vijf mensen gearresteerd. Twee verdachten werden opgepakt bij de inval in het drugslab. Het laboratorium was gevestigd in een boerderij. en was in bedrijf. verlagen lagen duizenden liters chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Drie mensen zijn aangehouden bij een inval in Amsterdam. Onder hen waren twee leden van de Tilburgse afdeling van motoclub Satudara.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 Maandagavond, 9 uur, uh, ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en uh, ja, ik heb u wat filmmuziek voor u klaargezet. En dat op zo'n wonderschone avond het Nederlands team gespeeld heeft. Ja, dan zit je je af te vragen, zijn er nou ook films die over voetbal gaan? Nou, ik heb er twee kunnen vinden. Uh, nou, ook nog een Nederlands film met een jochie in de hoofdrol. Dat kan ik me ook nog herinneren. En uit een van die films, Band it Like Beckham, ga ik wat muziek draaien. Ja, verder nog veel mooie filmmuziek. Midnight Cowboy, Little Miss Sunshine, The Falcon en the Snowman, Chocolat. Heaven Can Wait, uh, Shakespeare in Love, Toele Soley. Nou, teveel om op te noemen. Maar iedereen heeft natuurlijk vanavond op het puntje van zijn stoel gezeten... om zes uur om naar Nederland te kijken en weer een spectaculaire wedstrijd te zien. En toen dacht ik, ja, Bend It Like Beckham. Een film over een meisje die uh, graag voetballer wil worden. En uh, ze wordt lid van een damesvoetbalclub en ze heeft ook talent. En ik dacht dat in de soundtrack ook een nummer zat van... Uh, uh, move in on van Curtis Mayfield. move on up. nou, dat heeft het Nederlands team ook nodig natuurlijk. ZANG So hush not chow. Van Curtis Mayfield, Bent It Like Beckham. Een film over een meisje van buitenlandse komaf... die graag voetbal wil spelen. Haar ouders staan er niet totaal achter. Maar het is toch een feel-good film, dus wie weet lukt het wel. En het is een film om het damesvoetbal te promoten. Er zit geinige muziek in deze movie, Bent It Like Beckham. En een hele bekende song is van Blondie, Atomic. Ja, er zijn eigenlijk helemaal niet zo gek veel voetbalfilms. Uh, honkbalfilms, uh, basketbal, ijshockeyfilms... zijn er genoeg gemaakt in de Verenigde Staten natuurlijk. Maar wie weet als de Verenigde Staten ver komt in uh, deze uh, wereldbekertoernooi... dan worden misschien ook wat meer voetbalfilms gemaakt. Er was er ooit nog eens een voetbalfilm, Vers, Escape to Victory, uh, over een stel... Uh, uh, ...gevangen in de Tweede Wereldoorlog... ...die mochten voetballen en daardoor kon ontsnappen... ...en ik weet nog dat de legendarische voetballer... ...Nederlands voetballer Kootje Prins meedeed in die film. Ik heb daar ook nog wel ergens de titelmuziek van liggen... ...die zal ik ook nog eens opzoeken. Wie weet volgende week als Nederland weer, weer gewonnen heeft. Ja, uh, als het uh, de film Bent It Like Beckham... ...dan kan je natuurlijk niet om Victoria Beckham heen... ...die ook een nummertje mocht zingen voor deze film. I Wish... You are a ladies' man, no doubt. From head to toe, you're all class, and I like it. How about you 'bout me? Uh -huh. Beckham, I Wish, bent It Like Beckham, de voetbalfilm. Speciaal op deze avond dat het Nederlands team toch weer heeft laten zien... dat ze goed kunnen voetballen. De eerste helft is altijd wat lastig, maar de tweede helft dan komen ze helemaal los. En uh, zoals Van Gaal al zei, het laatste kwartier had hij gezien dat de ruimte zou komen... en ook deze keer kwam zijn voorspelling weer uit. Op naar de volgende ronde dus. Ja, dan zijn we nu tijd voor wat andere muziek. Flique ou vous een film uit 1979 een Franse film een beetje po een politie film en uh, gaat, speelt in Nice daar is een, uh, ja, een Corsicaanse gangsterbende die het politiecommissaris ergens lastig maakt het is een uh, en het bijzondere van deze film is dat uh, de muziek gespeeld wordt door Chet Baker heel veel jazzmuzikanten hebben ook uh, mooie filmmuziek gemaakt Let's Compete. Dansfilm. En de muziek is gecomponeerd door Philippe Zagde. En uh, Chet Baker speelde natuurlijk de trompet. Dat hoorde u wel op de manier van aanblazen. Een ander nummertje uit deze film is... Uh, de tandres Bas-Equitaag. Natuurlijk komt het thema hier ook weer in terug. Flik Ouvaujou, 1979, Philippe Zagde. Ja, mooie muziek. En uh, ja, we hebben nog veel meer mooie muziek. En dan denk ik aan bijvoorbeeld Midnight Cowboy, Everybody's Talking. Nou, waar we vandaag over praten, dat weten we wel natuurlijk. Het Nederlands team. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Everybody ...draaien meteen nog een nummer van uh, Midnight Cowboy... ...de titelsong uh, gecomponeerd door John Barry... een hoofdletter zet van zon, zee, zandvoort en zomerhits. Ja, het CFN Cinema deze avond. En uh, we hebben wat filmmuziek voor u klaargezet. Uh, bekend en minder bekend. Uh, Midnight Cowboy, John Berry is natuurlijk heel bekend. Maar altijd weer is, zijn dat schitterende klanken. Een film uit 1969... En Dan schakelen we over naar een film van wat meer van deze tijd. En eigenlijk is het een politie-serie, vaak op televisie geweest. is. Dus dat zijn de verhalen van Pieter Aspe, een Vlaamse schrijver, een detective schrijver, en die schrijft altijd over commissaris Pieter Van In en zijn team wat in Brugge speelt. Als je Pieter Van In denkt, dan denk je altijd aan een, een belg die van het goede leven houdt en altijd zijn duveltjes drinkt. En daar is, daar is ook een serie van geweest op tv. En daar heeft Steve Willett de muziek van gecomponeerd, een Belgische componist. En van Inns Blues is een leuk nummer, wat uit deze serie komt. Willard, uh, muziek bij de politie-serie, uh, commissaris van In, uh, dat speelt in het Schone Brugge, een leuke stad, mooie stad, feersvolle stad, uh, en ook mooie klanken, en ik laat nog een paar nummers uit deze prachtige tv-serie horen, van Fatale. Muziek uit de politie-serie Commissaris van, in, van de Vlaamse Televisie... is in Nederland op RTL uitgezonden. Ik geloof dat de serie zelfs nu nog loopt... en dat de, de laatste aflevering net uitgezonden is... of uitgezonden gaat worden. Het laatste nummer wat ik laat horen is getiteld... Pieter, dus de, de voornaam van de commissaris. En Hanna, dat zijn echtgenote onderzoeksdrechters, Hanna Mortens. Van vanin, uh, Steve Willard, componist van deze prachtige muziek. Ja, dan tijd voor dan weer eens een leuke film. Een road movie, Little Miss Sunshine. Een film uit 2006. De zevenjarige Oliver Hoover leeft in een heel bijzonder gezin. Haar vader Richard is een mislukte mental coach. Haar broer Dwayne weigert te praten. Haar oom Frank is homoseksueel en sociaal. Soci haar grootvader Edwin is verslaafd aan Goine. En haar moeder Cheryl begint ook langzamerhand door te draaien. Als Olaf te horen krijgt dat ze mee mag doen aan de finale van Little Miss Sunshine wedstrijd... besluit het hele gezin in een oude Volkswagen Volkswagenbus van Albuquerque naar Californië te reizen. Mooie muziek. De muziek is van Michael Dana. En uit deze film laat ik ook wat muziek horen. En het eerste wat ik laat horen is La Lorana. Miss sunshine en de muziek werd gespeeld door de folkgroep de Futshka en eigenlijk de mooiste song van dit album is een song getiteld The winner is en ja, hier zit eigenlijk alles in de, de melodielijn zit erin strijkers piano het is ja, een ja prachtig geluid The winner is Met sunshine. En uh, het bijzondere van deze film is toch wel dat. Uh, uh, ja, de, als je de poster gezien hebt, dan vergeet je hem nooit meer. Het is zo'n goede poster. Dat is een gele poster. Daarop zie je dat Volkswagenbusje waar de hele familie in uh, gaat zitten. En ga, gaat verder rijden. Het uh, volgende nummer uh, ja. wat ik uh, ga draaien. is ook nog uit deze film. En is getiteld. Moet ik even op de lijst kijken hoor. Is getiteld. Uh, Nee, ik, ik, we zijn alweer verder. Ik, we zijn toen aan het volgende nummer. De Constant Cartner. Ook een schitterende film natuurlijk. En uh, daarvan met de muziek van uh, Ayub Oganda. Kotbiro. Kat Biro, gezongen door Ayub Ogada. En Constant Carter is een indrukwekkende film. Ik kwam me indruk toen ik die film in de bioscoop zag. Dit, deze muziek als af muziek klonk. En dat alle mensen eigenlijk in een stoel bleven zitten. Dus ze lieten dit over zich heen komen. En het was doodstil in de zaal nog. Indrukwekkende beelden over Afrika. Het verhaal gaat over een Engelse diplomaat die naar Afrika gaat met zijn echtgenoten. En die echtgenote doet daar wat onderzoek naar het gebruik van ja, medicijnen, de medische industrie. ja En dat gaat niet zo geweldig goed en is zeer discutabel. En ze komt erbij ook te overlijden. En dat is het nummer Tessas Dead. U heeft geluisterd naar de Constant Gardner, schitterende muziek. De componist van dit nummer was Alberto Iglesias. Die heeft de meeste nummers van de soundtrack geschreven. Ik dacht dat twee door de Ayoub Ogada geschreven waren. Schitterende muziek, prachtige film, indrukwekkend. U heeft geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Aukel Beuving en ik zie u graag terug het volgende uur met muziek uit de film Chocolat. Uh, Toe Soleil, Shakespeare in Love... en natuurlijk de grote knaller Forrest Gump... met uh, de fantastische muziek van Alan Silvestri. We gaan eruit met muziek van Joe Jackson. Tucker, The Man in His Dream... U graag terug naar de klok van tienen. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.